De oproerpolitie greep in de hoofdstad Urumqi hard in toen zo'n 200 Oeigoeren demonstreerden voor de vrijlating van gearresteerde familieleden. De meeste betogers waren vrouwen. De onrust in Xinjiang begon zondag. Bij gevechten met de politie vielen toen 156 doden en 800 gewonden. In het gebied was in tientallen jaren niet zo'n grote uitbarsting van etnisch geweld. De islamitische Oeigoeren voelen zich gediscrimineerd. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht doen samen onderzoek naar huiselijk geweld. De vier steden willen vooral onderzoeken of kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of daarvan getuigen zijn, later zelf ook in de fout gaan. Met de resultaten hopen de steden dat ze probleemgezinnen beter kunnen helpen. De aanbevelingen van de onderzoekers gaan naar de minister van Justitie. In Den Bosch zijn gisteravond twee mannen neergeschoten en zwaar gewond geraakt. Getuigen belden de politie toen ze schoten hoorden. Agenten vonden de twee slachtoffers in de buurt van het station van Den Bosch. De een lag bewusteloos naast het open portier van een bestelbusje. De ander zat aan de overkant van de straat. De schutter is spoorloos. Steeds meer banken helpen mensen die hun baan verliezen en daardoor hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Huiseigenaren mogen steeds vaker de rentebetaling uitstellen en krijgen van de bank de tijd om een baan te zoeken of hun huis te verkopen. ING heeft voor deze zogeheten rentepauze een algemene regeling in het leven geroepen. Frankrijk wil dat Iran onmiddellijk een Franse vrouw vrijlaat... die vorige week werd opgepakt op verdenking van spionage. De Franse minister Couchnair noemt die beschuldiging absurd. De vrouw heeft vijf maanden gewerkt op de universiteit van Isfahan. Ze deed de afgelopen tijd mee aan betogingen... tegen het verloop van de presidentsverkiezingen. En ze maakte foto's van demonstraties. Het weer vanuit het westen toenemende kans op regen en onweersbuien. Mogelijk met windstoten. Later ook soms wat zon. Middagtemperatuur rond 20 graden.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 eerste uur van deze zondag in Kennemerland op zondag 28 juni 7 over 2 op de beide zenders AB Radio ZFM. En besloten om er dus een beetje een ouderwetse ja, Zandvoortse Eterpiraten toestand van te maken wat muziekkeuze betreft. Ooit is deze zender van ZFM ontstaan eigenlijk uit drie Eterpiratenrij mensen. En dat waren onder andere de zenders Delta Radio, Connection en Soul Sonic allemaal verenigd in dat CFM. Daarom, om eventjes een beetje in de geest te blijven van wat die knakkers, radio-knakkers allemaal vroeger deden, hadden we dus dit soort nummers uitgezocht. Maar goed, we gaan gewoon even fijn beginnen met deze Zondag in Kennenland. Zondag in Kennermerland. Op twee frequenties live. Bloemernaal 105,8. Zandvoort 106. 9. Dit is zondag in Kennermerland. Oftewel een beetje slap uit je nek kletsen, dat hoort er ook allemaal bij. Maar goed, dat maakt niet uit. De fake was dat van Alexander O'Neill. Een beetje ook als markeringspunt. Goed, straks komen er nog veel meer van dit soort dingen. Maar. Er zit natuurlijk ook informatie in, want de muziek uh, is dan één ding. En op de beide zenders ANB Radio en je van Zandvoort uh, aandacht voor de Veteranendag. Aandacht ook voor de opening Cobra in Zandvoort. Waar een uitgebreid uh, interviews uh, uh, zijn gemaakt door mijn persoon. En uh, wie er allemaal zijn, nou, dat uh, horen we straks allemaal tussen 2 en 5. En ook zal er een Leidsendam door een aantal studenten van de Nederlandse muziekensemble de musical ensemble, zeg zegt het goed, uh, zal er uh, de eindpresentatie The Summer of Love worden gegeven. Nou was het tijdens het Kika Artiestengala dat ik met uh, vijf van deze mensen had ik een gesprek. En dat gaan we vandaag gewoon weer vrolijk weer in de herhaling. En dan is het alleen maar om de aandacht te vestigen op datgene wat er dus dinsdagavond en woensdagavond in Theater Camus... Dat is Leidsdam, wat dan de eindpresentatie van de uh, Summer of Love wordt gegeven. En waarom doe ik dat? Omdat er één persoon uit Zandvoort daarin actief is. En dat is Joyce. houden. Inderdaad, daarom doen wij dat. Goed, dat is uh, de reden. De verdere uh, programmering uh, zal uh, verder, uh, zich verder ontvouwen. Maar natuurlijk ook uh, met de leuke muziek. Zoals ik al zei, voortgekomen uit die, die drie etere piraten hier die Zandvoort ooit rijk was. En laten we dan nog maar gewoon een beetje in uh, de stijl dan verder gaan. Hier is chic en dance, dance, dance. En tussen haakjes werd het altijd jouwzee, jouw jouwzee. Miskenbare hand van Naal Rogers en Bernard Edwards. Een uh, aantal grote hits op hun naam staan. Met name in de uh, Dance Classic Circuit. Of tenminste in het RB en Soul Circuit. zou moet ik het eigenlijk zeggen. Dance, dance, dance. En jouwse, jouwzer, jouwzer. Zoals die ook te boek staat. Het is bijna 13 minuten over 2. Uh, we gaan eens dus even terugblikken op uh, een interview wat ik eerder had uh, in de maand mei. Tijdens het uh, Kika Artiestengala dat georganiseerd werd door onder andere Roy van Buringen. En uh, een gesprek uh, wat ik had was met uh, de, de mensen van Tryout. En daar uh, gaan we nu even naar luisteren. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Mag ik het zo omschrijven Gerrit? Ja. Wat, uh, wat, wat doen jullie precies? Uh, wij doen een uh, zangopleiding in Zoetermeer. Uh, wat, wat, uh, wat, wat, ja, zangopleiding, maar dat, dat is breed. Uh, we zitten bij het uh, Nederlands Musical Ensemble. En daarin, en daarin zijn verschillende opleidingen. Waaronder een zangopleiding. Uh, dit is het eerste jaar, neem ik aan, dat jullie uh, dat doen. Uh, wat, wat, uh, ja, ga, je, ga je dan uh, musicals bestuderen? Of, of wat doe je dan precies? Nou, ga ik, even, ik ga wel even ja. naar de buurvrouw Manon. Oh. Um, ja, wat, wat, wat doen we daar? Wij uh, doen een vocalopleiding daar. En wij uh, krijgen alle technieken en zo geleerd om uh, goede artiest te worden. Nou heb ik me laten vertellen dat jullie dus een duet gaan met z'n tweeën gaan doen. Wat, wat gaan jullie precies doen? Uh, it's all Coming Back To Me Now van Meatloaf en Marion Reven, Maar hij is meer bekend van Celine Dion. Maar wij gaan hem in een uh, duet voor hem doen. Uh, heb je er ook uh, nagekeken hoe je dat moest doen? Nee, we hebben er ons eigen ding van gemaakt. Dus je geeft er een eigen draai aan. Ja, als je, als je gaat luisteren naar het nummer dan uh, ga je mensen nadoen en dat... Uh, je wil, het, je wil toch enige originaliteit of authenticiteit, dat zeggen ze dan met zo'n duur woord. Ja, dat het echt ons nummer wordt. Uh, ja, want, want het, uh, het lijkt me natuurlijk niet helemaal uh, gemakkelijk. Heb je daar uh, dan toch uh, enige voorbereidingen voor gehad? Ja, we hebben een aantal keer gerepeteerd. We hebben ook al een aantal keer mogen, uh, mogen performen, dus dat was ook erg leuk. Is het, uh, ja, waar, waar moet je op binnen een duet eigenlijk op letten? Nou, dat het samen mooi uh, kleurt. Dus dat de een niet uh, bijvoorbeeld harder of uh, dikker zingt dan de ander. En um, ja, dat het uh, mooi samen klinkt. Ja, je moet elkaar goed in de gaten houden. Goed je, naar elkaar luisteren. Ja, het is geen close harmony zoals ze dat wel eens met een deftige term noemen. Uh, het zou wel mooi zijn, we zingen ook twee nummers, close harmony met z'n vijven. Ja. Dus, uh, en dat zijn ook mooie stukken. En dat, dat moet wel close harmony zijn. Dus we moeten. Erg goed naar elkaar luisteren. Ja, en, en Joyce, Joyce, Joyce ja, die fluistert we even weer. naar Joyce toe. Ah, dan ga ik wel even naar Joyce toe. Zeg, uh, Joyce. <laughs> ja, want uh, jij maakt dus nu ook deel uit van het gezelschap, Dus is voor jou een thuiswedstrijd. Ja, een beetje wel. Ja. Ja, het, het voelt wel vertrouwd. Ik heb uh, ja, minder zenuwen dan dat het op een andere locatie zou zijn. Ja, dat is wel waar. Maar ja, je bent ook met elkaar, weet je, en dat, ik, ik merk nu, ik vind, ik vind solo zingen vind ik heel erg leuk hoor. Maar en dat heb ik natuurlijk ook hier zeker wel een tijdje gedaan, maar ik vind, merk nu met een, met een gezelschap, met een ensemble, je versterkt elkaar toch. En dat moet groeien, dat moet groeien maar als, als die band er echt is en, en komt, dan kan dat echt heel mooi zijn, daar ben ik van overtuigd. Delen jullie dan dus ook, delen jullie dus als dingen dus ook helemaal fout zouden gaan en wat dan ook, ja goed of fout, dat bestaat niet, maar... Fout? Ja. Fout. <laughs> nee, maar ik bedoel, je, je kan toch wel ergens tegenaan lopen en dat, dat dit makkelijker dan te delen is als je met vijf man bezig bent? Ja, met vijf man is het nog wel moeilijker. Alleen mentaal is het makkelijker. Ja, ja dat bedoel ik. Dus ja, nee. je kan gewoon je geen fouten... Zeker met close harmony kan je geen fouten veroorloven. Want uh, dat hoor je. Ja. Nou, maar wat ik bedoelde is dat, dat als je ergens bijvoorbeeld ergens mee zou zitten... Dat je dat makkelijker met vijf man op kan lossen dan ah, in je ja, eentje. ja, tuurlijk. Dat bedoel ik. Ja, ja, tuurlijk. Ja, dat is juist het fijne daar. Dat is ook wat ik, wat ik meteen zei. Dat is, ja, dat is gewoon uh, dat is super uh, relaxed. Ja. Ja. Even over, over jullie, want ja, uh, jij bent ook een van de mensen die dus die opleiding doet. Uh, Hoe ver, uh, ja, want, want, want ja, ik heb al een beetje gesproken met een van je van je companen. Maar dat lijkt wel of je gedrild wordt. Gedrilld? <laughs> nou, weet je wat het is, wij willen, wij willen professionals worden. En um, dat, zijn we, dat zijn we nu in wording. Ja. En um, ja, als je daarvoor wil gaan, wil gaan dan, dan zal je dat ook wel moeten doen. Dus um, ja. ja ik bedoel, gedreeld. gedreld. Het is super gek Wij zijn op die opleiding, zijn wij gekomen. Wij zijn um, uh, gekozen uit, heel, he uit velen. Ja. En uh, ja, dat is een voorrecht. En uh, ja, dat is geen aanrecht. Nee, <laughs> nee. nee maar uh, Naomi, die achter je staat, die heeft er al wat gezegd. van ja, Je moet er een bepaalde passie ook voor hebben om ja. hier, uh, hier heel ver in te kunnen komen. Ja, je moet willen. Je moet het echt willen. En dan kom je er ook. Nou ah ja, de duet, dat is uh, wat Gerrit en, uh, en Manon dus oh, uh, gaan, do gaan doen. Uh, wat, uh, wat gaan jullie uh, drieën dan nog doen? Uh, ja, want jullie hangen uh, er niet zomaar bij, neem nee, ik nee, aan. Nee, nee, zeker, nee, wij uh, versterken elkaar natuurlijk met een nummer Lina mee. Uh, Star Maker doen we. Uh, dan doen we dan het duet. En um, ja, we zouden eigenlijk nog Celie de Poir gaan doen, maar het ging niet door... Dus uh, die vul ik even op met een uh, klein uh, vertrouwd solootje voor Zandvoort. Even wat anders. Maar uh, je hebt nou een half jaar met mij een radioprogramma gedaan. Maar Lean On Me, weet je ook van wie het was? Ja, hoe heet hij nou? Club Nouveau. Club Nouveau? Ja. Is, is Lean On Me van Club Nouveau? Nee toch? Nee, nee, nee. Volgens mij? Bill? Bill? Bill Dan word ik teruggefloten. Ja, maar goed. Nee. <laughs> Dat is, uh, goed. Maar ik wens jullie allen uh, heel veel plezier. Dat is, uh, lijkt mij is toch... Shanna, die, die heb ik nog helemaal niet gehad. En als je dan op je avond. Uh, op een gegeven moment. je uitzending had. als radioapparaat zijnde. dan was je toch wel een klein beetje verliefd ook op Jodie Watley. De zangeres die voormalig uh, zangeres. onder andere had gezeten bij Shalomar. <coughs> Daarna ging ze het solopad op. en een van de dingen die ze heeft uh, afgeleverd. was ook dit juweeltje. Don't You Want Me? Van het. ja, van, uh, van eind jaren tachtig alweer. En dan. Uh, ja, dan schittert het allemaal toch weer eens eventjes uh, mooi uh, bij mij. Uh, de adrenaline giert door je lijf heen als je dit soort nummers dan nog eens uh, terug hoort. En terug naar het interview wat ik had uh, met Tryout. Uh, eind mei tijdens het uh, Kika Artiestengala. Ik uh, had uh, gesproken met Gerrit en... Uh, Onder andere ook met Joyce Vasterhout. Degene uh, die onder andere uh, te zien zijn straks uh, op dinsdag en op woensdag... in een uitvoering van de Summer of Love. Dat is uh, zeg maar de eindpresentatie van uh, de mensen die de opleiding volgen... aan de Nederlands Musical uh, Academie. Zo moet je het uh, eigenlijk maar noemen in Soetermeer. En uh, dat was uh, zeg maar, uh, de reden waarom ik een interview met deze mensen had. Omdat ze daar, op dat uh, Kiek Artiestengala... Een ja min of meer ook een, een optreden verzorgen. Een aantal van die mensen zijn dus ook dinsdag en woensdag in Theater Camus in Leidschendam te zien. Aanvang half acht. Ik zeg het nog maar eventjes. Dus als er zandvoorters zijn die Joyce nog willen zien in een uh, eindproductie, dan kunnen ze daar uh, gewoon nog eventjes kijken of er kaarten beschikbaar zijn. Want volgens mij moet dat nogal nog gewoon lukken. Dus uh, weer terug naar dat interview uh, wat ik dus had met uh, deze mensen. Dan ga ik nog even naar Sianne dan nog. Dan uh, hou ik er echt mee op. Maar wat is... Wat zeg jij? Nee, nee, ik zeg niet. Nee, maar ik, ik vreet je niet op hoor. Nee, nee, nee, helemaal niet. Maar wat, wat, wat, uh, wat, uh, ja, wat, wat Joey zegt, ze uh, het is, het is zijn met z'n vijven. Dus het is ja. makkelijker om, uh, ja, makkelijker, uh, als er moeilijkheden zijn, dat makkelijker uh, met elkaar op te lossen. Ja, nou ja, weet je, als er vijf mensen zijn in een groep, er is altijd wel eentje iemand die het weet. Er is altijd wel één iemand die weet wat de stemmen zijn of de, of de noten die je moet hebben. En dat, dat is het gemakkelijkst met je vijf, dat je met z'n vijven bent. In die opleidingen die jullie dus met z'n vijven doen, is dat, uh, is, is dat ook dat je dus ook zo wat dan lief en leed dan met elkaar deelt in, de, in een aantal opzichten. Ja, dat ook wel. Je. je maakt uh, gewoon tijden mee dat je gewoon bijna niet kunt, uh, kunt slapen, omdat je zoveel moet repeteren. En uh, ja, dan heb je het er wel over gewoon van, uh, jeetje, nou dan moeten we weer en dan steunen we elkaar wel van, uh, ja we doen, het voor, we doen het voor het goede doel weet je. Dat, dat, dat, ja, dan deel je wel lief en leed met elkaar denk ik. Uh, het is jullie eerste jaar, maar wordt er in dat opzicht dan ook heel veel op het mentale vlak dan ook, uh, gedaan? Dat, dat opzicht? Ja, heel veel. Want het, het, het is maar, je, je moet elke keer er bewust van zijn waarom je dit, waarom je dit doet. En je moet ook elke keer je, ja, jezelf een soort van bewijzen waarom je op deze school hoort. Want het, het kan zomaar afgelopen zijn. Het, het is uiteindelijk toch een afvalrace. En, uh, dat, dat is het. Alleen doe je er hier vier jaar over. Goed, uh, staat dan, dan in feite, want, want, dat, want het is natuurlijk toch best wel pietig, uh, als ik het zo mag horen. Uh, is het dan ook van, nou laten we dan maar van elke centimeter en elke noot dan ook maar genieten? Ja, zeker, tuurlijk. Ik bedoel, uh, uh, elke keer dat je een kans krijgt om op te treden, dan moet je het zeker doen. En uh, al is het... Uh uh, we hebben in Carré gestaan bijvoorbeeld. Maar, uh, ja, dat, heb ik, dat heb ik gehoord, ja. Ja, we hebben in Carré gestaan bijvoorbeeld. Of uh, de verjaardag van Pieter van Volhoven. En uh, Beatrix uh, Theater. We gaan musical awards doen. Maar we hebben ook gestaan in het uh, gemeentehuis van Soetermeer. <laughs> ik bedoel... Uh, ik, hoor, ik hoor Joyce lachen, maar wat ja. is nou zo bijzonder Nou ja, dat is natuurlijk minder bijzonder. En uh, je staat daar voor scholieren die net zo oud zijn als, als ons. En uh, dat is heel anders dan dat je in een, voor een zaal gaat staan... waar mensen gewoon vijf, meer dan 50 euro voor een kaartje hebben gekocht. Ja, want die willen natuurlijk dan wel waar voor hun geld hebben. Precies, dat ook. En uh, ja, dat is gewoon anders. Er komen veel meer mensen, er wordt ook weer wat meer van je verwacht, denk ik. Dus uh, ja, dat is anders. Maar even leuk gewoon, want het, ja, het geeft sowieso altijd een kick. Ik loop even nog uh, naar uh, Naomi, de, la de laatste van het uh, gezelschap. Uh, jij wist mij te vertellen, dat was nog voordat we hier dus nu voor de microfoon het een en ander op staan te nemen. Uh, dat Ivo van Leven, dat, heb ik, uh, dat ja? is uh, de man die uh, zeg maar, uh, heel gedreven is. Zeg maar. uh, uh, leert die, probeert hij dus jullie dan dingen over te brengen? Ja, uh, ik bedoel dus echt gewoon door, vanwege zijn achtergrond, uh, dat probeert hij dan uh, zo. Nou, hij probeert ons gewoon uh, um, op een, uh, ja, op een uh, harde manier, maar ook op een, op een goede manier uh, ons in deze wereld. Uh, terecht te laten komen en uh, kennis te maken met deze wereld. En het is gewoon een hele harde wereld en dat is gewoon een feit. En uh, hij maakt ons daar eigenlijk klaar voor. Zo is het eigenlijk. Hoe belangrijk is het dan dat je dan voor jezelf opkomt in uh, dit soort situaties? Um, ja, um, ja het, het is ook wel een beetje geven en nemen hoor in deze wereld. Je moet, uh, uh, je, moet je trots eigenlijk opzij kunnen zetten voor iemand anders... Je moet het ook elkaar kunnen gunnen. En, en dat, dat komt bij sommige mensen gewoon nog tekort. Ook bij mij. Ik heb ook nog steeds mijn trots. En um, ja, het is... Het is tuurlijk, tuurlijk gun je het jezelf gewoon veel meer dan een ander. Tuurlijk. Je staat daar veel liever zelf dan een ander. Maar ja, je moet ook leren om... om uh, ja, dat, dat je niet altijd maar in de picture kan staan. Hoe graag je dat ook wil. En dat wordt ook wel een beetje geleerd. Want... Zoals wij hebben inderdaad onze stages. En uh, als je daarvoor gekozen bent, dan is dat gewoon ontzettend uniek. Want dan ben je wel echt goed in zijn ogen, in Ivo's ogen. En hij, hij kiest ook echt de mensen uit die hij gewoon echt heel graag uh, wil hebben. Uh, nou heb je mij ook verteld, voordat we dus uh, met dit uh, even stonden te praten, dat uh, ja, de opleiding... We zorgen natuurlijk ook voor dat je dus niet in zomaar kinderachtige plekken komt te staan. Shane uh, zei geloof ik dat, uh, dat je een ja, concert gebouwd daar kom je niet zomaar. Ik heb er zelfs een solotje mogen doen. Dat is uh, toch ja, wel even ja, heel apart. Dan. Dat is heel apart. Ja, het, het was niet uh, heel veel, het was gewoon één woordje en een stukje van de lijnking. Maar het is toch wel eventjes, je staat er toch met Ernst Daniel Smit en Henk Poort en, uh, en uh, onze bakker staan we er ook en dat, dat was gewoon ja dat was gewoon een hele unieke ervaring en ik stond met knik in de knieën maar ik heb het wel gedaan en het, ja het was gewoon super super om daar te staan echt je neemt dat weer mee in je rugzak en dat uh, kun je dan weer later ergens gebruiken ja precies want ja het staat wel op je cv absoluut ik dank je wel ja graag gedaan dance on the floor in the round Als je het over de, de ouderwetse RB he, hebt, dan is toch min of meer een van de basisbeginselen dat je toch uh, de man die dat een beetje heeft voortgebracht. Michael Jackson noemt. Ja, dus we weten allemaal wat er in de nacht op donderdag op vrijdag is gebeurd. Michael Jackson uh, was uh, ja, overleden of is overleden. En het uh, muziek wat hij heeft erachter dat blijft natuurlijk nog altijd. Uh, ik heb vanmorgen dan ook maar besloten om in ieder geval het best verkochte album uh, aller tijden dan maar mee te nemen. Waarop drie van die grote hits staat, zoals deze Billie Jean, mee te nemen. En daar dus drie stukken van te draaien. Uh, dit was de eerste, straks in het volgende uur, Beat It. En in het laatste uur natuurlijk uh, thriller van het uh, gelijknamige album Thriller. Ik kan er nog wel wat, uh, wat over vertellen in ieder geval. Dat uh, straks, nu eerst uh, naar vrijdag. Want vrijdag was het uh, de beur aan uh, de mensen van het uh, Zandvoort Museum. Want uh, zij gingen zeg maar, een expositie openen... en dat heette Cobra in Zandvoort. Dat, uh, wat, uh, zijn er, daar zijn er, heb ik een aantal interviews uh, gemaakt zeg maar, uh, met, met een aantal mensen. Eén ervan was Sabine Huls... want zij is uh, de beheerder van het Zandvoort Museum. En met haar had ik dus ook een gesprek over Cobra in Zandvoort. Zoute Sabine Huls, de... Ja, directrice van het Zandvoort Museum. In de volksmond, maar uh, papieren Beheerder. Beheerder. Nou, nou goed, begin ik, uh, begin ik even met uh, de vraag over Cobra in Zandvoort. Wat houdt dat precies in? Uh, cobra in Zandvoort houdt in dat er Cobra-schilders werkzaam zijn geweest in Zandvoort. En mensen die geïnspireerd raakten door uh, de Cobra-schilders. Ja, welke uh, ja, uh, kunstenaars gaat het om? Het gaat uh, in deze tentoonstelling over Eugène Brands. Een van de leden van de Cobra-beweging in 1948-1949. Uh, en Paulus Haanschoten, die door vooral uh, Karel Appel werd uh, geïnspireerd. Wat uh, weet jij ervan, van uh, de Cobra? Nou, ik ben uh, kunsthistorica, dus ik weet er wel uh, het een en ander over. Ik weet niet wat je, je wil weten. Nou ja, goed. Het ging mij eigenlijk... De, nou ja, je schetste ook inderdaad dat er dus twee mensen zijn. Eh, Brans die echt tot de Cobra-beweging... tot minstens wat ik meegekregen heb. En Haanschoten, die heeft zich laten inspireren. Dat is wat zover mijn kennis rijn. Maar wat... Eh, ja, wat... Eh, die mensen die komen ergens vandaan. Ja, de Cobra-beweging die begon eigenlijk na de sombere periode van de oorlog. En mensen hadden behoefte aan blijdschap, levendigheid, kracht... En dat zochten ze, een aantal jonge kunstenaars zochten dat in kindertekening, voornamelijk, kindertekeningen. En zo tekenen ze dus, dus bloemen, vissen, mannetjes, beesten. Nou, iedereen kent ze wel. Uh, veel mensen zeiden daar ook van, van dat kan een dat kan kind ook. Maar het is natuurlijk niet alleen maar wat ze tekenen, maar ook de idee die erachter zit. En die kwam daar vandaan. En een van die schilders was Brans. En uh, in het stedelijk in 1949 hebben ze een tentoonstelling uh, gehad. Daar kregen ze eigenlijk echt heel veel uh, bekendheid door. En uh, na 1949 is iedereen uh, zijn eigen weg gegaan. Maar hebben ze wel heel veel um, ja, amateurkunstenaars geïnspireerd om uh, dit soort werk te maken. Is uh, Paulus Haanschoten er dan een van? Is dat er dan de amateur in, uh, van de twee? Ja, Paulus Haanschoten is beslist uh, er uh, één van, of die een amateur is, dat uh, gaat deze tentoonstelling uh, uitwijzen. En ik hoop dat hij uh, de erkenning krijgt die hij niet uh, heeft gehad in zijn leven. Omdat hij heel bescheiden was. en Ja, eigenlijk weinig mensen wisten dat hij schilderde. Maar daar uh, zal deze tentoonstelling zeker verandering in brengen. Um, zowel beide heren, Brans als Haanschoten, hebben iets met Zandvoort? Ja, uh, zowel Haanschoten als Brans hebben in Zandvoort gewoond en gewerkt. En Brans heeft zelfs in het Raadhuis en in een drukkerijen Gertebach op de Achterweg geëxposeerd in 1941. En ja, nu worden ze eigenlijk verenigd uh, hier in het Museum. Hoe lang hebben jullie er eigenlijk over nagedacht om dit te, dit te doen? Ik denk dat het uh, sowieso een half jaar teruggaat toen uh, degene die uh, met de collectie aankwam van Haanschoten. Um, en dat, dat dit is gaan borrelen en dat we tot dit zijn gekomen. Het is uh, eigenlijk gewoon kijken naar de collectie en dan besluiten om er iets mee te doen. Ja, precies. Uh, nou ja, goed. Het, het is, het is, uh, ja, ik ga nog even door uh, meneer Tode. Dus <laughs> die uh, die fluistert, nu, fluistert nu een woord in. Maar uh, ja, dit is natuurlijk een uh, vrij, vrij bijzondere aangelegenheid. Wat, wat, uh, wat denken jullie en wat verwachten jullie ervan? Ja, ik hoop dat uh, vooral mensen uit de omgeving uh, wat kennis verkrijgen over, uh, over de Cobra-beweging... die toch in Nederland heel belangrijk is geweest. Internationaal gezien wat minder, maar uh, voor Nederland zeker. En uh, ik denk dat deze tentoonstelling dat ook uh, absoluut bewijst. En ik hoop ook dat de mensen in Zandvoort uh, ja, geïnspireerd worden om te komen kijken... om ook eens een keer wat anders te zien dan uh, de decoratie... Uh, die ook heel veel mensen uh, ja, verkopen en, en maken... En, uh, het Zandvoortsmuseum kan dus meer. Inderdaad, het Zandvoortsmuseum is meer dan een museum. En meer dan uh, alleen een Zandvoortsmuseum. Oké, okay, nou ja, goed. Uh, tot uh, wanneer loopt de tentoonstelling? Tot en met 30 augustus. De mensen hebben de tijd. Ja, en kinderen tot 18 jaar zijn gratis uh, sinds kort. Dus uh, ook de jeugd is hier uh, van harte welkom. En uh, ik hoop ook de jeugd te inspireren om hier te komen. Ik dank je wel. Ja, Geen well, when you need them, when you need some help. Just not around Doesn't anybody work here? I ain't got all day What a crazy time New York Life in the city can be so hard But after the new energy I'm yeah. Charlie Ralph was dat. En het uh, begin van uh, de jaren tachtig. Ja, dan staat er even weer uh, dat uh, koptelefoontje van mij weer behoorlijk hard uh, te blazen. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken dat je er zelf helemaal in opgaat. Dus. Maar goed, uh, dat was uh, zoals gezegd Charlie Ralph. Uh, wat betreft, uh, uh, zeg maar even terug in de tijd. Uh, in het begin van dit, uh, van dit uur hadden we het over tryout. Nou, daar was ooit nog eens een keer een mannetje in, uh, in de de zien van, van de begin jaren 80 en die heette Gino Socio. Die had er een bijna een variant op uh, gemaakt, maar het heette Try It Out uit 83. Aan de zomer die niet wilde stoppen. Het begon ergens in mei en het eindigde ergens in september. En een van die grote zomerhits summer summer hits die gemaakt werd... was toch deze van Gino Sosio met Try It Out... En dat uh, bracht de tijd op uh, 10 minuten voor 3. En dan gaan we gewoon weer terug naar uh, waar we gebleven waren... bij de opening van uh, Cobra in Zandvoort. En uh, zoals uh, al in het gesprek van Sabine Huls... hield ook wethouder tonen zich op. En ook met hem had ik een gesprek hierover. Voor ...cultuur, altijd een bevlogen mens in mijn ogen. En dat uh, zei hij ook uh, eigenlijk uh, als hij de portefeuille ook kreeg destijds. Van Je moet iets uh, hebben met uh, cultuur. Nou, volgens mij uh, is dit wel iets... Uh waarvan je zegt, nou, dat is wel goed dat het in Zandvoort is. Ja, het is natuurlijk heel speciaal. Dat, dat zie je niet elke dag. En uh, er zijn denk ik weinig uh, exposities, uh, COBRA-exposities, want daar hebben we het over, uh, in, in Nederland uh, gehouden. En het is natuurlijk een vrij uniek werk. Dus, uh, dit is een, dit is de, en dit moet ook gewoon uh, landelijk bekend worden, die tentoonstelling hier is. Want die, die tentoonstelling die vraagt er gewoon om... om uh, ...door duizenden en duizenden mensen bezocht te worden. Wat weet jij eigenlijk van deze twee kunstenaars, uh, voor zover uh, jouw kennis uh, rijdt? Nee, ik wist van deze kunstenaars heel weinig. En, uh, wel van de stroming uiteraard, uh, Karel Appel en dat soort figuren Het zijn natuurlijk wel uh, de mensen van, uh, van, van Cobra, uh, Kopenhagen, Brussel, Amsterdam. Uh, daar staat de Cobra voor. En, maar hier wist ik weinig van. En het is, en het is natuurlijk fantastisch om uh, het verhaal van Jan Lammers te horen. Die uh, die, die man heel goed, even niet weet, heel goed gekend heeft. En dat is, uh, dat is natuurlijk prima. Dat is, dat is uniek. Nou zegt uh, Sabine Huls. Uh, we kregen ineens een collectie van Paulus Haanschoten aangeboden. Ja, daar moesten we even toch wel bij kijken. Uh, kan je je daar iets bij voorstellen? Dat je dan uh, als je zo'n collectie ineens onder ogen krijgt? Ja, dat lijkt me wel ja. Want uh, kijk... Uh, er wordt niet, niets aangeboden, er wordt, uh, er wordt opeens een, uh, een, een collectie aangeboden en, en uh, in feite een redelijk onbekende collectie van toch een uh, adept van Cobra en, en van Prans en dat is natuurlijk heel bijzonder. Nou dan, uh, dan moet je wel even een paar keer kijken ja, denk ik. Uh, ja, ik neem aan uh, dat het ook op een gegeven moment uh, bij jullie, uh, ja, bij het raadhuis op een gegeven moment, van, er is iets, uh, ja, dat gaat komen. Uh, nee, uh, nee, nee, nee, nee. Dat hebben ze stiekem gedaan aan mijn vakantie. <laughs> ha, ze weet helemaal niks van. <laughs> ik, wist er, ik wist er oorspronkelijk uh, niks van, nee, dat dat, uh, dat, dat liep. Ja. Dus toen ik terugkwam van vakantie, uh, werd ik daarmee verrast. Is, is het dit uh, zeg maar ook een beetje wat het Zandvoortsmuseum ook een beetje moet zijn? Dat ze dus ook dit soort dingen kunnen en uh, moeten exposeren? Ja, maar daar, uh, daar werken we ook hard aan. Hè? En feite staat het ook in onze uitgangspunten en uh, in de nota die uh, in, over, over het uh, Zandvoortsmuseum is verschenen in 2006. En uh, dat, is ook, uh, dat is ook in feite de taak die Sabine heeft meegekregen en die ze met, uh, met veel enthousiasme uh, ook uh, uitvoert. Nou, en daar is dit dan weer een exponent van. Nou, en je kunt zeggen, ja, misschien is dit wel weer een, misschien een toevalligheid, uh, toevallige samenloop van omstandigheden. Maar het moet wel gebeuren en ze moeten wel zijn en ze moeten het wel kunnen beoordelen. Ze moeten het wel kunnen neerzetten. Nou, en dat doet ze en dat heeft ze gedaan nu. Nou, hoopt ze ook dat er uh, toch ook wat jongere publiek erop afkomt. Hè? We kennen dan natuurlijk dat verhaal ook van de kinderkunstlijn uh, die hier, uh, zeg maar, is uh, gehouden en geëxposeerd. Uh, is dat uh, ook iets, een speerpunt uh, wat, je, wat je misschien mee hebt uh, gegeven voor het uh, tentoonstellen van dergelijke uh, ja, exposities? Nou, uh, kijk, een uh, speerpunt is inderdaad dat we dat, uh, dat ook uh, scholieren uh, en dan vanaf de basisschool dat die... Uh, ...zich uh, hier gaan, uh, gaan laten zien en, uh, en, en komen kijken en genieten. En ik denk dan ook dat er een, uh, een oproep uit moet uh, naar alle scholen, misschien is het al gedaan... ...om uh, te zeggen van nee, kinderen kinderen, uh, kom met klasse hier naartoe en uh, laat dit zien. En laat er iemand wat over vertellen, bijvoorbeeld Sabine of Jan Rebell of weet ik wie. Laat ze wat vertellen bij wat hier allemaal staat en wat het betekent heeft. Want dat is natuurlijk een stukje kunstgeschiedenis. Wat je, ...wat je gewoon uh, kunt laten zien nu. Dus niet alleen in een verhaaltje en in een boek en plaatjes. Je kunt het hier echt laten zien. Nou, en dat is belangrijk. En daar doen we het ook in feite voor natuurlijk, ook voor, Dus Zandvoort is dus eigenlijk ook niet alleen een beetje een toeristendorp... ...maar ook een beetje een cultuurdorp. Niet een beetje, hè. Zandvoort is een heel erg cultuurdorp. Ik heb vanmorgen een tentoonstelling, kan je nagaan... ...ik heb vanmorgen een tentoonstelling geopend... ...in, uh, in de Bodaan van, uh, van tien Zandvoortse kunstenaars. En... Uh, daar heb ik het ook over gehad, Zandvoort uh, is ook kunst en cultuur en uh, ondanks het feit dat sommige mensen wel eens denken dat er hier uh, van alles en nog wat niet goed gaat en noem maar op, Zandvoort is en Zandvoort uh, eet, Zandvoort drinkt en Zandvoort leeft kunst en cultuur. En we zijn ook het risico op en dat is een hele mooie ding wat, wat samen kan gaan. Ik dank je wel. Graag gedaan. Goed, dat was Wethouder Tonen. Uh, zeg maar gisteren bij de. of, of eergisteren, of, vrijdag, bij de opening van Cobra in Zandvoort. De opening, kies opening, het, het radiostation dat bij jou past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. CFM Zalle Luister naar jouw keuze. I've been looking for my baby Been around the world and